te weinig douches en wc's zijn. Dat moet snel beter, zegt de rechter... Maar dat gaat Van de Burg niet redden, zegt mijn collega Ewout Kivit. Bijvoorbeeld dat kwetsbare, alleenreizende, minderjarige asielzoekers per direct uit de noodopvang moeten worden gehaald. En binnen negen maanden moet de overheid zorgen voor een eigen slaapkamer met minimaal vier vierkante meter per persoon. Nou, dat gaat niet zo snel lukken, zegt staatssecretaris Van de Burg, omdat die sporthallen bijvoorbeeld nu nog nodig zijn. En daarom gaat het kabinet in hoger beroep. Stichting Vluchtelingenwerk is daar nogal verbaasd over. Ze vinden dat de staatssecretaris zijn tijd beter aan de opvang kan besteden. Een docent van een mbo in Nijmegen had niet zomaar ontslagen mogen worden. Ze moest vertrekken nadat ze een boek schreef... met allemaal kritiek op hoe er werd lesgegeven op de school. Maar volgens de hoogste rechter van ons land... had er rekening gehouden moeten worden met de vrijheid van meningsuiting... en moest dus opnieuw naar het ontslag worden gekeken... Duitsland gaat bijna 800 miljoen ongebruikte mondkapjes in de hand steken. Ze zijn over datum. De mondkapjes verkocht, werden verkocht in de eerste maanden van de coronapandemie. Kostte toen 6 miljard euro. kreeg de Duitse minister veel kritiek op. 20% van de kapjes was ook nog eens van zo'n slechte kwaliteit dat ze niet gebruikt konden worden. En sommige mensen hebben een trauma van verplicht blokfluitspelen op de muziekles op school... Als een meester of juf zelf goed overweg kan met bijvoorbeeld een gitaar... dan is de kans groot dat kinderen ook muzikaal worden. Daarom zijn 50 juffen en meesters uit heel Drenthe gezamenlijk op gitaarles gegaan. En wat is dan het eerste liedje wat je met de klas kan spelen? Nou, in mijn klas zou de wielen van de bus toch wel een hele goede binnenkomer zijn om mee te beginnen. En uh, wie weet wat het dan allemaal nog gaat volgen. De leraren hebben alles voor de kinderen over. Het mooie ook is dat je eigenlijk ziet dat dezelfde onzekerheid die kinderen hebben... als ze iets nieuws zien, uh, dat ze zich even even onzeker voelen. En vervolgens uh, uh, ja, dat je daarna het gevoel krijgt, wauw, ik kan het. En dan nog het weer vanavond, nog wat lichte regen. Maar morgen een zonnige dag, dan alleen in het kans op een buitje. En een graad of 16. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Zfm. Met nu, het. There is no last goodbye. You may say it, but in your heart they're with you your whole life. Everyone you love will always be with you. Doesn't matter. And honestly, it gives you strength. You can't break my heart, because I was never in love. Cause I was me Beep beep beep beep Well, oh, without your love. Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Goedenavond, dit ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Witte Huis zegt vandaag dat ze geen aanwijzingen hebben dat er door Poetin kernwapens gebruikt gaan worden in Oekraïne. Gisteren nog zei de Amerikaanse president Biden dat de dreiging net zo groot.